Op de A4 richting Amsterdam staat tussen zoetwouden Rijndijk en Roelovaarsveen 5 kilometer file. Er is een automobilist onwel geworden en daardoor is bij Roelovaarsveen 1 rijstok dicht. Op de A27 Breda richting Utrecht, daar staat tussen knopend Gorkum en Lexmond 6 kilometer. Tot zover de verkeersin. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 It wasn't for I made no difference Nervously driving on Wat een prachtplaat blijft dit, hè? Zeven minuten over vier in Zandvoort. Ja, wat super! I've been losing you uit de jaren tachtig. Over het derde gedeelte van Zandvoort op zondag. Op deze 11 oktober 2015. Niet alleen coming out day, maar ook het einde van het uh, zomerseizoen. Want uh, volgens mij moeten binnenkort uh, al die... Uh, seizoensgebonden strandtenten weg zijn. De meesten zijn al begonnen met afbouwen. Dus uh, een beetje melancholisch zijn we vandaag ook bij uh, zommerd of zondag. Een beetje het gevoel van de zomer is over. Van 16 naar 10 graden. Verwarmen we weer aan. En Dusty Springfield. The summer.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 Adam Lambert heet Another Lonely Night... in the Fort Dusty Springfield met de Summer Is um, Over. Even kijken. Rom op die knop hier bij CFM. Ja, ja. We gaan even wat sport doen. Novak Djokovic heeft met groot vertoon van macht... zijn titel op het ATP-toernooi van Peking geprolongeerd. De Serviër had in de finale geen kind aan Rafael Nadal... die niet eens onverdienstelijk speelde... maar genoegen moest nemen met vier games. 6-2 en 6-2. Voor de 28-jarige Djokovic is het alweer zijn zesde titel in de Chinese metropool. De enige keer dat hij in Peking een Nederland leeg was op de Olympische Spelen van 2008. Uitgerekend Nadal, die toen de gouden medaille won, was verantwoordelijk voor die verliefdsbeurt. Djokovic maakte deze week grote indruk en verloor op weg naar de titel slechts 18 games. Alleen David Ferrer verslaagde er in de halve eindstrijd in Djokovic meer dan 2 games in de set te ontwitselen. De anderhalf uur was het de leidingsweg van Nadal ten einde. Hij werd in de beginfase van de tweede set nog behandeld aan zijn voet. Maar ook die onderbreking bracht Djokovic niet van de wijs. De mondiale nummer 1 is het zijn 56e titel uit zijn loopbaan. En de achtste van het jaar juist, schreef hij nog uh, tot nu toe vier master toernooien en drie Grand, Grand Slams op zijn naam. Nadal, tegenwoordig de nummer 8 van de wereld, wacht al sinds januari 2014 op een titel op Hardcourt. Destijds was hij de sterkste in Doha. Nou, Albert-Jan Vos die zal blij zijn, want we gaan even golven. De Amerikaanse golfers hebben voor de zesde keer op rij, vooral voor de negende keer in elf edities, de President's Cup gewonnen het Zuid-Koreaanse Incheon werd het international team verslagen met 15,5 en 14,5. De strijd bleef tot het laatst spannend in de afsluitende 12 singles. Bill Haas, zoon van de VS-captain Jay Haas, had de eer om het uiteindelijk af te mogen maken tegen local hero Bae Sang-moon. B maakte op de 16 nog een put van ruim 3 meter. Holde vanuit de bunker bijna uit op 17 en hield zo kans op een tie. Zijn chip naar de green was tot uh, kort te kort. En de bal rolde vanaf de helling terug. En daarmee was zijn laatste kans verkeken. Dan gaan we even kijken naar Joost Luiten... want die heeft op de derde dag van de British Masters... 12 plaatsen moeten inleveren. De Blijswijker ging rond in 71 slagen, dat is par... en staat met een min 5 op de 25e plaats. Luiten wisselde drie birdies af met drie bokies. De Engelsman Matthew Fitzpatrick gaat na de derde dag nog altijd aan kop. Met een totaal van min 12 moet hij de Thai Kiradegh... Afi Barnat, een zich dulden. De deen Seuren Kjeldsen, een medekoploper na de tweede ronde... volgt net als Fabrizio Sannotia uit Paraguay op één slag. De 21-jarige Fitzpatrick won nog nooit een toernooi op de Europese Tour. Hij kan ook de jongste winnaar ooit worden van de British Masters. En dat is namelijk alweer de 63ste editie. Jan Frodeno heeft de Iron Man in Hawaii gewonnen... De Duitse triatleet is daarmee de eerste Olympisch kampioen. die ook de wereldtitel op de klassieke afstand weet te veroveren. De 34-jarige Frodeno stopte in de hitte bij de hulpposten op de marathon. herhaaldelijk om zich te laten koelen met ijs. En dat betaalde zich uit. Met een tijd van 8 uur 14 minuten en 40 seconden. wist hij de 5 jaar oudere landgenoot Andreas Raulecht ruim 3 minuten achter zich te houden. Het brons was voor de Amerikaan Timothy O'Donnell. Bij de vrouwen bleef Daniela Rijf uit Zwitserland, die in 2014 zilver won als enige onder de 9 uur. Titelhoudster Miranda Carfra werd eerder deze week aangereden door een auto en gaf op met een rugblessure. Alle ogen waren wat Nederland betreft eigenlijk gericht op Bas Diederen. De Nederlander deed voor de tweede keer mee op Hawaii... maar bewaarde geen goede herinnering aan zijn debuut in 2013. Een dag uh, voor de race overleed zijn vader. Diederen startte nog wel, maar stopte uit tijdens het fietsen. Ook ditmaal wist Diedere de race niet af te maken. Hij kwam al in problemen tijdens het fietsen... maar begon toch aan de afsluitende marathon. Halverwege de ruim 22 kilometer stapte Diedere uit. Nou, het is over de sport. Voor dit moment zometeen nog even kijken hoe Parijs Tours is uh, geëindigd. De laatste klassieker van het jaar in het uh, wielerseizoen. En dan kunnen de mannen even rusten natuurlijk. Hè? Ja. Je luistert naar van Zandvoort. Zandvoort, lekker weertje. Zon, 10 graden. Oostwind. windkracht 5. Oh, en deze plaat is zo lekker. Lenny graphics. It ain't over till it's over. Here we are. Nou, volgens mij hebben wij een uh, cd-speler die gewoon hapert. En uh, andere knopjes doen het ook al niet. Nou, even kijken. Daar is die. Dieren, dieren van de week is uh, Samuel. En Samuel is een prachtige, grote, gekastreerde kater. Al bijna zeven jaar. Hij vindt niet iedereen leuk. En heeft tijd nodig om aan je te winnen. Waarschijnlijk ook de cd-spelers van CFFM. Als hij eenmaal aan je gewend is. Is hij prima te haaien. Wie weet scheltert zelfs wel een echte knuffelaar in hem. Samuel gaat graag zijn eigen gang. En zoekt daarom een huis en een tuin. Waar hij eh, dat kan en mag. Andere katten vindt hij niet gezellig. Dus zoekt hij een huis voor hem alleen. Ja. Wil je Samuel? komen kijken, kan dat bij het dierenhuis Kremland... Keesomstraat, nummer 5 in Zandvoort. Doe even een belletje, 571388. En het eh, dierenhuis is geopend van eh, 11 tot 4 eh, van maandag tot zaterdag. Eh, dus morgen even kijken, als je dinsdag luistert. Nou ja, zometeen kan je uh, naar de Samuel gaan kijken... Dieren thuis, uh, Kermland, Kees Omstraat 5 in Zandvoort. Hey, let's go! Laten we gaan! 1 yeah. voor alle 5, CFM met Kool en de Kang. Straight ahead.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 Tours met uh, Do You Love Me. En, ja, leuk plaatje daarvoor. Cool in the gang met uh, Straight Ahead. Nou, de laatste klassieke Parijs Tour is ook wel afgelopen. Trentin die heeft gewonnen voor de Belgen van der Zande en van Aangemaat. Voor de rest ook allemaal Belgen. De plek 4 was voor Beno, vijf voor Jans en 6 voor Lampaard. Dan Australië, Housler, Willem-Belg, Teuns. En um, op 9 de Nederlander Teunissen en uh, op 10 Pim Lichtarts. Daarmee is de laatste uh, ja, wielerklassieker ten einde gekomen. En dan kunnen die mannen gewoon uh, ja, lekker naar Aruba zo gaan. Daar hebben ze altijd de ronde van Aruba. En dan zitten ze gewoon uh, lekker op de fiets in de zon. Ja. Goed, zaterdag op zondag. Frank Stallone is hier met Far From Over. This is the You made good choices Is al het eerst ook wel het jaar van Kaiko Oftewel Keren Gardao Dali. Zo heet hij het echt. Volgens uh, dit jaar doorgebroken met een Auto Hits Firestone de Show. En hij heeft weer een nieuwe. Dat doet hij samen met Ella Henderson en heet Here for You. Voor Zandvoort en de regio. Goed, we hebben nog wat uh, lokale informatie. De gemeente Zandvoort vraagt aan haar burgers hoe zij u kunnen helpen. De groep mensen met een laag inkomen groeit, ook binnen de gemeente Zandvoort. En daarvoor heeft de gemeente een aantal regelingen. Lang niet iedereen uh, lijst zich daarvan bewust uh, wie deze hulp kan gebruiken. De gemeente Zandvoort ziet dat graag anders... en daarom nodigt zij iedereen uit om mee te denken over de vraag... hoe deze groep mensen beter kunnen worden bereikt om van de regeling gebruik te mogen maken. Verder wil de gemeente graag weten aan welke hulp behoefte is. De bijeenkomst is op dinsdag 13 oktober aanstaande... waarin de gemeente graag persoonlijk met mensen in gesprek willen komen. De gemeente organiseert een bijeenkomst waar zij kan inventariseren... wat er bij de Zandvoortse minima zo al leeft. De bijeenkomst is bedoeld om het gesprek gezamenlijk aan te gaan... met de gemeente en hun partners. En wethouder Gerard Kuipers is bij deze bijeenkomst aanwezig. Hij gaat graag in gesprek met de inwoners van Zandvoort... De gemeente heeft ook een aantal vragen waarmee zij met de antwoorden op deze vragen weer verder kunnen werken aan een ander minimabeleid. De gemeente is vooral benieuwd, uh, heel benieuwd naar antwoorden op vragen zoals op, of iedereen weet welke gemeentelijke regelingen er zijn, waar ze te vinden zijn en wie gebruik maakt van deze regelingen. Dan is het de vraag of mensen merken uh, van de speciale regelingen die de gemeente heeft en of de kansen van deze groep mensen vergroot. Verder wil de gemeente weten waar de mensen die met deze regelingen te maken hebben... behoefte aan heeft aan contact met de gemeente voor deze speciale regelingen. Met andere woorden, zat vragen die uh, u kan beantwoorden. Met de opgehaalde informatie uh, wil de gemeente Zandvoort... het huidige minimabeleid verbeteren. Begin 2016 zal de gemeenteraad een beslissing nemen over dit beleid. En de bijeenkomst uh, is hierop uh, vooraan lopend. Dinsdag 13 oktober van 4 tot half 6. Dit alles bij... Uh, Pluspunt Zandvoort in de Theo Hilberszaal aan de Flemmingstraat 55 in Zandvoort. Dus aankomende dinsdag 13 oktober van 4 tot half 5. Het groot onderhoud aan de Zeeweg, oftewel de N200 in de gemeente Bloemendaal, is in volle gang. Dat heeft u al lang gemerkt natuurlijk. Binnenkort start de provincie met de volgende fase van deze werkzaamheden. En wel morgenochtend, tot en met een week erop, maandagochtend 19 oktober... zijn de rotonde Brouwerskolkweg en de aansluitende wegvakken op de zeeweg afgesloten. Geldt een omleidingsroute ge voor gemotoriseerd verkeer via de Zandvoortse Laan. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd. Eh, tot vandaag heeft de aannemer aan de noordelijke rijbaan gewerkt. Het verkeer kon in twee richtingen over de zuidelijke rijbaan rijden. En nu worden de rotonde Brouwerskolkweg en aangrenzende wegvakken aangepakt. In verband hiermee zijn dus de zeeweg afgesloten... vanaf morgen vijf uur in de ochtend tot maandag vijf uur in de ochtend. Ten slotte voert de aannemer asfaltwerkzaamheden eh, uit aan de kop van de zeeweg van 19 oktober tot en met 28 oktober tussen 8 en 5 uur. Het verkeer wordt per rijrichting om en om langs het werkvak geleid. De volledige planning is te vinden op www.noord-holland.nl zeeweg weggebruikers en omwonenden met vragen over de werkzaamheden... kunnen bellen met het provinciale servicepunt wegen-en-vaarwegen... Dat is 0800 0200 600, dat is gratis. Of je kan ook nog een e-mailtje sturen naar infozeewegnoord hollandnl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 Naar de titel onderneming van het, uh, van het jaar 2015. Dus dat kan dus tot morgen. En dit jaar worden de kanshebbers in de volgende categorieën onderverdeeld. Eén is horeca retail. in deze categorie kunt u bedrijven nomineren uit de horeca, hotels, restaurants, cafés enzovoort. Of de retailbranche. Winkels, dk-supermarkten, winkels in woonaccessoires... dierenwinkels, groentezaken tot aankledingzaken. De nummer twee uh, waar u voor kan nomineren is dienstverlening zorg. In deze categorie kunt u dienstverlenende bedrijven nomineren. En dat kan variëren van een loodgieter tot een hypotheekadviseur. De zorgsector wordt specifiek genoemd... wat veel, uh, Zandvoort veel bedrijven kent in deze branche. Denk hierbij aan tandartsen, thuiszorg, ouderopvang, fysiotherapie enzovoort... Dan categorie 3, dat is toerisme slash recreatie. In deze categorie kunt u bedrijven nomineren... die actief zijn voor het toerisme en de recreatiebrands. Denk aan watersportbedrijven, bioscoop, VVV, fietsverzuurbedrijven enzovoort. Iedereen kan per categorie één bedrijf nomineren... door een e-mail te sturen aan ovhj. of via de Zandvoort-app... Geef de naam en vestigingsadres op en, niet onbelangrijk... motiveer uw nominatie met een korte onderbouwing. Dus tot morgen kunt u nog nomineren. Dus ik zou zeggen, klim in die computer van u... en nomineer uw favoriete bedrijf in horeca retail, dienstverlening, zorg... en of toerisme en recreatie. Goed, tot zover de lokale en regionale informatie. Bracht de tijd, tien voor vijf in een zonnig zandvoort. Coming out day, dus come fly with me. En niemand minder dan Benny Benassi zingt daarover. Hier bij CFM. Ja, Lily Allen was dat met uh, um, It's Not Fair. Nou ja, iedereen denkt dat... Uh, waar is Lily Allen in uh, vredesnaam uh, gebleven? Nee, die is helemaal losgeslagen. Echt waar, die uh, zit feest feesten van hier dood. Tokyo. Benny voorbedingmanassie, Come Fly with Me. Dit was hem weer. Dit markeert het einde van uh, zandag of zondag voor vandaag. 11 oktober 2015. Zometeen een paar uur non-stop muziek. En dan om 9 uur is hier weer De Man zonder Snor. Al jaren trouwens, Peaceful Radio met Ben Veugen, Editie 1116, dat heeft hij vanavond allemaal. Songs of Leaving. Een nieuw album van Angelo Rapan. En wat heeft hij nog meer? Spirit of Voyage Music. Gift of gratitude, Yoko Perm. Live bij Ayit Kaur. En hij heeft ook Martini Vergnahi. En uh, dat heeft hij dus vanavond allemaal bij Peaceful Radio. Tussen 9 en 11 van vandaag. Dit programma wordt uh, herhaald. Dinsdag tussen 8 en 11 is er nu een paar minuten van 11. Zometeen hebben we Radio Zandvoort. Radio Zandvoort. Allemaal uh, interessante deuntjes van hem. Wij spreken elkaar weer over. Twee weken, ik schrijf het in mijn agenda. Zondag tot zondag is het dan weer. De volgende week Robbie Harrens en Albert-Jan Bos. Zandag op zondag... Tot zondag. De dekenslaas te dansen op de vulkaan. Je moet je